7 uur. De Radio 1 Sportschool. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Portugal staat dus voor op Denemarken. En kan dat zomaar goed zijn voor Nederland? Nou, voordat we kunnen juichen... gaan we eerst naar de hoofdpunten van het nieuws met Duarte Megens minister van Bijsterveld gaat proberen verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen zo spoedig mogelijk in te voeren. Mogelijk lukt het per 1 november of 1 december dit jaar. Ze komt daarmee de Tweede Kamer tegemoet. Die wilde de lessen al aan het begin van het nieuwe schooljaar invoeren. In een debat gaf de minister toe dat ze de Tweede Kamer te laat heeft geïnformeerd over het uitstel. En ze zei dat ze daarvan baalt. Maar ook als het op tijd was gemeld zouden de verplichte lessen niet al aan het begin van het komend schooljaar ingevoerd kunnen worden, zegt de minister.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 Tot volgende week donderdag hebben de 19 FNV-bonden de tijd om te reageren... op het maandag gepresenteerde advies van PvdA-kamerlid Kleinsma. Daarin doet ze voorstellen hoe de FNV kan worden omgevormd... tot een nieuwe, moderne vakbeweging. FNV Zelfstandigen behartigen de belangen van zelfstandige ondernemers... zonder personeel in de dienstverlening, zorg, handel, ICT, industrie en vervoer. De politie in Maastricht heeft een verdachte aangehouden... die betrokken was bij een verkeersruzie... waarbij een bestuurder enkele keren opzettelijk werd overreden.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 De optocht, optocht trekt veel bekijks. Sommige lokale bewoners hebben zelfs oranje shirts aangetrokken... en lopen mee in de menigte. Verslaggever Jeroen de Jager is erbij. Ongelooflijk wat je nu ziet. We rijden in de Kaya straat de Poetskind-straat. Uh, dat is een hele lange rechte straat. En het is een onafzienbare stoep van oranje fans. Die hier achter die oranje bus aanloopt. Het weer vanavond en vannacht overal droog. Vanuit het westen klaart het steeds meer op. Minima tussen 4 graden in het binnenland, 8 graden aan zee. Morgen zonnig en droog. Dan wordt het 16 graden in het Waddengebied, 21 graden in het zuiden. Vrijdag dan weer veel regen. AMWB Verkeersinformatie. Nog wat vertraging bij Utrecht op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is tussen de knopende lunette en Oudrein de rechte reis dicht. Er staat een vrachtwagen stil. Daardoor loopt het verkeer wat vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen de Afrit den Dolder en Utrecht staat 2 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens- en relatie.nl Zie je daar een hand aan een shirtje? Ja, er wordt even vriendelijk gelachen, maar hij staat er gekleurd op. Een wissel! Ja, dat lijkt me verstandig. Nu een gratis camerakit te waarde van 99 euro, bij alle Samsung Smart Camera's, als je een oude vakantiefoto inwisselt bij Dixons.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 Zes minuten over zeven. Waar zouden ze zijn? De mannen van Van Marwijk, we denken in de kleedkamer. Rond kwart voor acht, dan hopen we de opstelling te horen. Kuit misschien, Huntelaar en Van Persie misschien. Allebei, we zijn benieuwd. Straks dus om kwart voor negen is er namelijk een wedstrijd. Nederland tegen Duitsland. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Heck. Maar nu is er Denemarken tegen Portugal, Jan Roes ja, en ik denk dat van Marwijk toch ook wel uh, misschien een beetje meeluistert of meekijkt uh, daar uh, in Oekraïne naar deze wedstrijd, want die zijn enorm veel ruimte nu voor Ronaldo. Ronaldo, 50ste minuut, Ronaldo en Doelman Steven Andersen. De grootste kans voor Cristiano Ronaldo, maar waar is zijn topvorm? Waar zijn zijn doelpunten? Waar zijn zijn steekpaasjes? Het lukt nog steeds niet, want dit was echt een 100% kans voor Cristiano Ronaldo. Uh, beginfase tweede helft. Geen wissels en Ronaldo krijgt nu een duw. Nee, het is uh, Postiga, de spits die een duw krijgt. Maar goed, uh, als we nog een keer kijken naar die mogelijkheid voor Cristiano Ronaldo. Die had er echt in gemoeten. Hoe ontwikkelt zich deze tweede helft? Wat gaat Denemarken doen? Gaan ze echt op de aanval spelen? Is er nog kracht ook bij de Denen straks? Diep in de tweede helft mocht het nog deze stand zijn. 2-1 dus voor de Portugezen. Doelpunten gemaakt in de eerste helft. We zien Simon Paulsen aan de linkerkant. Balletje even rondtikken, even temporiseren. Denemarken toch wel geschrokken van die enorme mogelijkheid voor Cristiano Ronaldo. Maar de wereldster van de Koninklijke verzuimde dus te scoren. Ook goed keeperswerk van Stefan Andersson. De Denen nu rustig opbouwen van achteruit met Kjaar en Agger. En dan eh, wordt er eventjes gekeken door Lars Jacobsen. Tik weer terug naar Kjaar. De verdediger die in de Duitse competitie speelt bij VfL Wolfsburg wordt de bal uitgetikt. Is het een inworp voor Denemarken. Bal uitgetikt door Bruno Alves, de centrale verdediger bij de Portugezen. En de Denen rustig aan. Waarom zouden ze meteen vol gas geven? Eén doelpunt zou volstaan. Eén doelpunt zou ze toch dicht bij de kwartfinale brengen. Maar vooralsnog is het 2-1 voor Portugal. Dat was een grote kans voor Ronaldo. 51 minuten gespeeld in Le Fof. Fons Groenendijk hier in de studio. Onze analist vanavond. Eh, toch al geen publiek, lieveling, eh, vertelde je al eerder. Hè, Ronaldo bij de Portugezen. Omdat hij niet altijd zo heel erg goed speelt in het nationale elftal. Wat ging hier mis? Ja, je ziet het een beetje hetzelfde als bij Van Persie. Ja, dit zijn grote spelers, maar ze krijgen dan uh, de kansen. Hè? En dan gaan ze, lijkt het, nadenken of daar geforceerd mee om. Omdat ze weten, uh, wij moeten scoren. En, en bij hun clubs, ja, daar denken ze niet na. Daar gaat het allemaal vanzelf. Daar is dat vertrouwen er wel. Vreemd genoeg in zijn nationale elftal, dan een stuk minder. Want, want het ligt hier niet aan de manier waarop hij wordt aangespeeld in de nee, spits. Nee, zeker niet. Hij kreeg alle ruimte. Uh, het was een counter van, uh, van Portugal. Goed uitgespeeld. Ronaldo helemaal vrij. Dat is ook de reden dat Denemarken niet in één in keer één op één zal gaan spelen achterin. Want dat kan dodelijk zijn met die snelle mensen voorin. Met name dan Nani natuurlijk en Ronaldo. Helder Postiga is niet zo snel, maar kan ook een goal maken. Dat hebben we eerst zelf gezien. Dus de Denen zullen niet direct één tegen één gaan spelen. En ja, vervolgens zullen ze daarmee wachten tot ja, denk ik, een kwartier van tijd. We gaan door met ander nieuws, want de meerderheid, VVD, CDA, PVV en PvdA in de Tweede Kamer wil dat draaideurcriminelen langer dan twee jaar vastgehouden en begeleid worden. Recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum toont aan dat de aanpak van stelselmatige daders succesvol is. De recidive daalt aanzienlijk, al blijft die hoog. Reden voor de Kamer om de behandelingsduur te verlengen. Kamerlid Art van der Steur van de VVD. Nou, wat we zien is dat die maatregel succesvol is. Uh, de, de, je kunt nu twee jaar lang uh, deze criminele veelplegers uh, behandelen. We merken dat de recidive daardoor lager wordt. Maar de recidive is nog steeds heel erg hoog. En ook de professionals uit het veld, de mensen van de reclassering, zeggen ook van we hebben eigenlijk meer tijd nodig. om uh, nog meer succes te oogsten. Dus dan zeggen wij als VVD: dan moet je ze ook langer opsluiten en langer behandelen. Ja, de draaideur crimineel. Waar... Over wat voor criminelen hebben we dan? Wat doen zij? Nou, je praat over winkeldieven, je praat over mensen die stelselmatig roof overvallen plegen, die mensen lastig vallen op straat. Dat zijn de mensen die hiervoor in aanmerking komen. En vooral veel mensen met verslavingsproblematiek, die omdat ze verslaafd zijn steeds weer terugvallen in hun crimineel gedrag. Nou, daar, daar moeten we van af. Daar hebben mensen heel veel last van. Mensen voelen zich daar onveilig door. Dus uh, opsluiten is een goed idee en behandelen daarbij als een belangrijk uh, onderdeel om het, uh, om het op te lossen. Ja, want dat is de kern van de aanpak van draaideurcriminelen. Je veroordeelt ze niet voor elk uh, delict apart... maar voor alle delicten tezamen ja. kun je ze dus twee jaar vastzetten en behandelen. Uh, u zegt... Dat zou dus langer moeten. Waarom zou dat succesvoller zijn? Nou, de organisaties die nu die behandelingen uitvoeren... die geven aan dat zij vaak niet uitbehandeld zijn... terwijl de ISD-maatregel na twee jaar wel eindigt. En ja, Dan raken zij deze mensen weer kwijt. En dan plegen ze toch heel vaak weer opnieuw een misdrijf. Ja, en wij vinden als VVD dat daar een eind aan moet komen. En we horen van de organisaties dat zij als zij langer behandelen... dat ze nog succesvoller kunnen zijn. Dus ja, dan moeten we hen in de gelegenheid stellen om dat ook te doen. Ja, nu heeft het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum... Heeft onlangs onderzoek gedaan naar die zogenoemde ISD-maatregel, instelling voor stelselmatige daders. Um, ja, zij zeggen ook van ja, succes is beperkt, want na behandeling gaat nog altijd 72% de fout in. Is het de moeite waard van de investering om nog langer mensen te behandelen, wat natuurlijk ook geld kost. Ja, dat kost zeker geld, en maar wij vinden als VVD dat het wel de moeite waard is. We hebben ook een onderzoek gezien van de Universiteit van Tilburg. Die hebben berekend wat het kost, de ISD-maatregel, en wat het oplevert. En eh, als, je ervan, eh, als je ziet dat er duizenden misdrijven worden voorkomen... doordat de betrokkenen eh, in de cel zitten, want dat is namelijk het geval... Eh, dan zie je dat als je dat bij elkaar optelt, dat het uiteindelijk geld oplevert. Dus we voorkomen er enorm veel misdrijven mee. We voorkomen er veel rechtszaken mee. We voorkomen dat probleem politie en justitie alleen inzetten moeten plegen... omdat de mensen zijn opgesloten en tegelijkertijd worden behandeld. Dus per saldo verdienen we er geld op. En dat is ook waar het, ja, de belastingbetaler weer om gaat. Ja, maatschappelijke winst. Is dat ook de reden dat de meerderheid van de Kamer nu zegt van... ja, wij willen die maatregel verlengen? Ja, ik zie dat de meerderheid van de Kamer realiseert... dat, uh, dat we op dit punt uh, die, die regeling moeten verruimen de mogelijkheid moeten hebben om deze mensen langer op te sluiten... en langer te behandelen, zodat er minder criminaliteit zal plaatsvinden in Nederland. Art van der Steur was dat. En staatssecretaris Steven van Justitie laat door het WODC onderzoeken... wat de voordelen zijn van die langere behandelingen. De uitkomsten daarvan worden in het najaar verwacht. U hoorde verder verslaggever Michiel Breedveld. Portugal leidt nog steeds met 2-1 tegen Denemarken. Zo terug naar het stadion.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 Van even geleden, dus ik mag hem afkondigen. De, de, de baby's met Isn't It Time? Isn't It Time? Ja, ja Denemarken, Portugal, Jan Rolfs. Ja, we hebben een blessure bij Dennis Rommedaal, een typisch hamstringgevalletje. Hij ging voor een duel opeens, houdt hij op met hollen, grijpt naar zijn hamstring. En Dennis Rommedaal, de oud PSV, de oud ASC, tegenwoordig speelt hij weer in Denemarken bij Brunby. Moet eraf, we moeten even gaan kijken wie hem gaat vervangen. Maar de Denen die, ja, die spelen op dit moment wel rustig na 60 minuten spelen. 2 en voor Portugal in Le Vos. Ze wachten een beetje rustig af. Want ze weten als wij die goal maken in de 89ste minuut is het ook op tijd. En eh, zouden we het nu maken is dat mooi. Maar dan krijgen we nog heel Portugal over ons heen. Dus ja ze bekijken het een beetje rustig. En daar komt de vervanger aan voor Dennis Rommedal. Dat is Tobias Nikkelsen. Maar Romedaal er dus uit. En ook Ziemling was in de eerste helft al geblesseerd geraakt. En die werd vervangen door Jacob Palsen. Dus al twee wissels gebruikt bij de Denen. Door twee gevallen. En wordt er weer gevoetbald dus na een uur spelen. Richting Nani. De bal halverwege de helft van de Denen is het uitverdedigen van de centrale verdediger Simon Kijar. Maar dat doet hij matig en kunnen de Portugezen weer oppikken. Ronaldo, tik breed, Maar dan loopt de combinatie niet naar Quintrao, de linksback, die dan mee opkomt. Het was een foutpaasje van uh, João Moutinho. Die dan uh, niet uh, de linksback dus bereikt. Quintrao bij de Portugezen. Het is een inworp nu van uh, Las Jacobsen. De middenvelder bij Denemarken. En, en hij speelt aan de rechterkant achterin, Jacobsen. En die probeert aan Eriksen te bereiken. Waar blijft toch Eriksen het grote talent van Ajax? Inmiddels ook al twintig jaar. Maar in de eerste wedstrijd tegen Nederland toch ook amper gezien. Zit toch ook een beetje vast in het tactisch keurslijf van uh, Morten Olsen. De coach, daar staat hij onbekend om, om echt goede opdrachten te geven. Iedereen moet zich aan zijn taak houden. Maar dan maak je ook wel een team. En Olsen weet natuurlijk al wat van tactiek. De ervaren, de ervaren trainer van de Denen. Inmiddels bijna 61 minuten gespeeld. Het staat allemaal een beetje stil. En de Denen kijken eens eventjes waar we de ingooi Naartoe zullen gooien. Trouw vangt daar zijn mannetje op. Daar is Eriksen met een tikkie breed. En dan is het natuurlijk op zoek naar Bentner. De lange spits. Maar de bal wordt eventjes teruggespeeld. En weer breed getikt. Halverwege de helft van Portugal. Dan wordt er een combinatie opgezet aan de rechterkant. Maar die mislukt. Denemarken blijft wel in balbezit. En verlies is natuurlijk dodelijk. En daar staat bijna Merijes tussen. Maar uh, Paulsen, de linksback. Kan de bal weer oppikken. Bender komt er een beetje uit. Laat zich terugzakken. En dan is het aan de linkerkant voor de Denen. Bender die weer de bal heeft. Maar dan is hij dus uit de spits. Maar is er heel veel ruimte aan de rechterkant bij Jacobsen. Jacobsen. Maar die doet eigenlijk niks met de ruimte. Kan Ronaldo de bal optikken. Nee, het is een pegel vanuit de tweede lijn. Gaat een meter over het doel van doelman Rui Patricio. En de pegel was van William Quist. De middenvelden van de denen Aardenschot. maar uh, dus over het doel van Portugal. Het blijft bij 2-1 voor de Portugezen. 62 minuten gespeeld. Ja, een wissel dus. Uh, Hamstring-blessure zagen we ook in de eerste helft. We hebben hier het geluk dat we een arts in de zaal <tie> hebben. Tom van Tijk, oud-hockeyer. Oud-voetballer ook van onze Groenendijk. Heren, komt dit door de hitte? Nou, volgens mij jij. Het. Ja, ik, ik denk dat het wel een combinatie van factoren is. Het zijn natuurlijk loodzware wedstrijden. Hè. Je, je hebt al gehoord hoe warm het daar is. Uh, de, de vochtigheidsgraad. Uh, ik heb er al van alles over gehoord. Um, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Die denen, die, uh, ja, dat, dat, die, die geven heel veel. Hè. Die stoppen heel veel in zo'n wedstrijd. Ja, dan, dan krijg je dit soort blessures. Nou, ja, Tom? Nou ja, kijk, in feite is uh, zo'n, uh, wat het ook is, want je kan nog niet zien of het een scheur of wat dan ook is. Maar eigenlijk wil je meer van een spier dan dat het lichaam kan aanvoeren. Heel simpel, je hebt meer voedsel verbruikt dan je had mogen gebruiken. Daar zit altijd een vorm van overmoeidheid in. En wat Vons helemaal terecht zegt, in zware omstandigheden, op zware velden, belast je het meer en is de kans uh, groter. Het is wel opvallend, twee Denen in één wedstrijd. Dat is wel, ja. maar dat zegt nou niet ineens dat daar niet goed getraind is of zo. Het kan maar een compleet zijn. Uh, zal er anders over ja, denken. Ja, Mensen, maar het is soms ook een hele onverklaarbaar waarom net op dit moment in deze omstandigheden. Ja. Goed, zolang het uh, enigszins rustig blijft in die wedstrijd, gaan we even kijken hoe het met de Polen is. Een dag uh, de Russen moet ik zeggen, want een dag na het gelijkspel tegen Polen stonden de Russen alweer op het trainingsveld, dat is in de buurt van Warschau. Ongetwijfeld met een goed gevoel, want ze staan er goed voor in de pool. Het moet gek lopen, wil Rusland zich niet plaatsen voor de volgende ronde. Dus lijkt de dik advocaat, net als zijn voorganger Guus Hiddink... een succescoach voor de Russen. Edwin Cornelissen. Het enthousiasme bij de Russische fans was er na de 1-1 tegen Polen niet minder op. Advocaat? Advocaat. Dik advocaat, dat vinden ze nog altijd een goede coach. That's a very good coach, maar hij gonna lead us. Maar misschien heeft hij nog wel een afscheidscadeautje in petto. Hij zal bring naar <laughs> de We zijn een dag verder en het ziet er goed uit voor de Russen. Vier punten in de groep. De kwartfinales, dat lijkt al bijna niet meer te kunnen misgaan. We gaan rijden, een heel end... Vanuit Warschau centrum zien we de huizen steeds bouwvalliger worden en de omgeving steeds desolater. We komen terecht in Solejowek, een voorstad zou je kunnen zeggen van Warschau. En daar op het plaatselijke voetbalterrein trainen dan de Russen. Hoewel trainen zouden zich voornamelijk bezig met rondjes lopen om het veld. Natuurlijk wel onder het toeziend oog van een heel bataljon aan Russische journalisten. Want ook vandaag staat er een zogenaamde mixed zone op het programma. Een gelegenheid voor de verslaggevers om even bij te praten met de spelers en de coach. En ook die Russische journalisten zijn enthousiast over Advocaat. Deze uh, uh, coach. Uh... Het resultaat is het belangrijkste voor het Russische team. Misschien in de kwalificatie, Rusland niet zo interessant in voetbal. In de kwalificaties voor dit EK telden vooral de punten, de resultaten. In de Euro, het oude team speelt beter en beter, weer happy with the wet. Helemaal verrassend is dat niet? Want ook onder Guus Hiddink deden de Russen het goed op het EK vier jaar geleden. De situation was the same. Our team played not so well, but Guus Hidding made the great job. And it's a pity for us that advocaat leaves Russia. En eigenlijk zien de verslaggevers met angst en beven het moment tegemoet dat advocaat bij de ploeg vertrekt. Ik denk dat the nieuwe coach van het Russian team will be Russian trainer. Want dan komt er na alle waarschijnlijkheid een Russische coach en dan is het maar weer afwachten hoe het verder gaat. Any change is a risk. En dan, na een uurtje, vijf kwartier rondjes lopen en een beetje pingelen met de bal, verdwijnen de spelers naar binnen, haasten de verslaggever zich naar de achterkant van het clubgebouw, waar de bussel staat te wachten. En daar komen de spelers. Die lopen één voor één stug door naar de bus. Dus is de hoop van ieder dan maar gericht op ik advocaat? Ik advocaat. En hoe vaak die ook geroepen wordt, hij bijt de menigte toe. Ik heb jullie acht uur geleden al gesproken en het enige dat ik sindsdien heb gedaan is slapen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot elf uur s avonds de Radio 1 Sportzomer van 2012.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 Alleen. Ik vul uit en de we weg. Vrienden van uh, Guus Meuwes. We gaan eens even kijken hoe het staat bij Denemarken-Portugal. Jan Roels. 2-1 nog steeds voor de Portugezen. 70 minuten gespeeld. Paulsen vanaf de linkerkant. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat lukt. En dan wordt hij opgevangen door de defensie van uh, Portugal. Er wordt door het centrum uitverdedigd. Dat is riskant. Dan Alves, maar een trap naar voren richting Dani. Maar het is in de fase van de wedstrijd dat Portugal wat slordiger wordt. En de Denen het eigenlijk nog steeds rustig aandoen. In de hoop er nog eentje te scoren in de 20 minuten die resten. En wat je toch ook ziet dat het vaak toch een beetje stilstaand voetbal is. De krachten vloeien weg in het hete Levof. Nu Portugal halverwege de helft van de Denen met Quantro. Cristiano Ronaldo, daar gaat Quintreau. Tikkie op Oliveira, dat is de jonge spits van 20 jaar. ...van Benfica en hij is dus uh, helder Postiga komen vervangen. Dus een nieuwe spits bij de Portugese. Een wissel dus doorgevoerd door Paolo Bento. Dan heeft hij nog uh, die andere spits uh, achter de hand. Die kan hij nog altijd gaan brengen. Hugo Almeida mocht de nood aan de man komen. En uh, misschien dat Denemarken ook nog gaat wisselen. Nikkelsen is goed ingevallen voor Romedaal aan de rechterkant. Het is Bentner, nu Ranssarsgoed bij de Portugese. Bentner draait naar binnen, kan schieten Bentner. Dat is toch een aardige kans. En zo krijgen de Denen dus ruimte. Ook nogmaals omdat ja, de Portugezen niet meer zo scherp zijn. En uh, ja, toch vooral ook uh, slordigheden hebben in hun spel. En Portugal is dus ook niet in staat om het definitief af te maken in Le Vooralsnog 72 minuten gespeeld. Bijna 2-1 voor Portugal. Over een uur en een kwartier is het zover. Gaat de Nederlandse zelf al spelen tegen Duitsland. We gaan de verbinding met Garkov eens even opwarmen. Bas Stichler. want, want, want... Het is een nationale discussie geweest van een dag of drie. En we zijn zo benieuwd, want het schijnt dat er een opstelling is. Ja, nou, volgens mij is het een nationale discussie geweest van een uh, jaar of twee. Nee, uh, die opstelling is, behalve dan dat Matthijssen terugkomt en Vlaar weer vervangt, exact hetzelfde als in de wedstrijd tegen Denemarken. Dus Stekelenburg in het doel. Een achterhoede met Van der Wiel, Heitinga, Matthijssen en Willems. Gewoon twee controleurs. In weerwil van iedereen die daar wat over heeft gezegd. Van Bommel en De Jong. Daarvoor het welbekende inmiddels rijtje van drie. Met Robben, Snijder en Affelay. En in weerwil van de discussie wie moet er nou in de spits. Eh, toch weer gewoon Van Persie. Dus dat betekent dat Huntelaar chagrijnig is. Dat betekent dat Van der Vaart chagrijnig is. En dat betekent dat eh, Dirk Kuyt die er vermoedig ook nog wel even rekening mee gehouden had... dat hij zou spelen, ook is Die staat hier trouwens met een grote oranje koptelefoon op langs het veld... als enige van de selectiespelers nu in het stadion... met een handen in de zakken. Uh, maar die speelt dus ook niet. We gaan er zo uitgebreid over verder praten. We zijn blij dat we de opstelling weten. Maar wij gaan uh, eerst eens eventjes uh, natuurlijk... want het is alweer zover. Het is, zover. Ja, het is uh, bijna één minuut over half acht. We gaan naar de hoofdpunten. Meneer Braakhuis, u stopt ermee. Nee. <laughs> Dorot Meegens, die moeten we hebben. Minister van Bijsterveld gaat proberen verplichte voorlichting... over homoseksualiteit op scholen zo spoedig mogelijk in te voeren. Mogelijk lukt het per 1 november of 1 december dit jaar. En daarmee komt ze de Tweede Kamer tegemoet. Die wilde de les al aan het begin van het nieuwe schooljaar invoeren. Minister gaf toe dat ze het uitstel te laat bekend heeft gemaakt. De Telegraaf mag niet meer de programmagegevens... voor de hele week publiceren. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. En dat was aangespannen door de NPO, RTL en SBS. Op dit moment wordt er druk gepraat over het gebruik van programmagegevens. Telegraaf wachtte die gesprekken niet af en publiceerde de afgelopen weken al een tv-gids. FNV zelfstandigen doet mee aan de vorming van de opvolger van de vakcentrale FNV. Dat is de eerste bond die zegt mee te doen. Tot volgende week donderdag hebben de 19 FNV-bonden de tijd om te reageren... op het maandag gepresenteerde advies van het PvdA-kamerlid Kleinsma. En de politie in Maastricht heeft een verdachte aangehouden... die betrokken was bij een verkeersruzie... waarbij een bestuurder enkele keren opzettelijk is overreden. Een man van 50 kreeg twee weken geleden... in een dorp bij Roermond ruzie met een andere bestuurder. Na een worsteling viel die bestuurder op de grond... waarna de verdachte een paar keer met een bestelbusje over hem heen reed. De man liep ernstig letsel in zijn gezicht op... en brak zijn bekken en een paar ribben. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Portugal, Denemarken. Nog steeds 1-2 in voor Portugal. We hoorden net de opstelling van Oranje vanavond. Bas Stichler had het over een hoop mensen die chagrijnig zijn. Onze analist hier, Fons Groenendijk, vanavond te gast. Fons, is ben je ook van chagrijnig van geworden? <laughs> ja, ik had er ook een beetje last van. Nee, ja, goed. Uh, soms voel je wel eens, uh, als trainer voel je wel eens... Hè, dat je denkt, van, nou, een elftal heeft dus uh, vers bloed nodig. Ja, Dit had voor mij zo'n avond kunnen zijn... En daarom ben ik waarschijnlijk ook trainer van Esther de Bos en, en niet de bondscoach. Hè, want die geeft zijn spelers heel veel vertrouwen en, en houdt dus vast aan dit team. Waar ik misschien had gezegd van nou ik had toch gekozen voor iets anders. Of leidt hij inmiddels aan een tunnelvisie en is hij zo kwaad door al die discussies of kwaad geïrriteerd dat hij denkt ik, ik hou gewoon mijn eigen lijn vast. Barst ongeacht hoe het gaat kan. Uh, ik weet niet of hij geïrriteerd is. Het kan ook natuurlijk zijn dat hij die spelers toch zoveel mogelijk vertrouwen wil geven. En dat hij vasthoudt aan de mensen waarmee hij eerder succesvol is geweest. Alleen, in dat elftal was ook wel plek voor Kuit. Was ook wel vaak plek voor Van der Vaart. Ja, en in dit geval hebben we natuurlijk ook op het WK hebben we gezien... dat uh, met name van Persie het maar niet uh, lukte om te scoren. En wordt dit weer zo'n toernooi? Dat is de vraag. En met een topscorer van de Bundesliga op de bank die mes scherp is, ja, dat had ik wel Maar eens ook niet scoren, hè, dat kwartier, de twintig minuten die hij nee. kreeg nee, ja, tegen Denemarken. Kort, Bas Stichler, uh, wij zitten hier uh, ver weg en daar zijn al die discussies. Jij zit heel dichtbij. B ben jij nou verrast of dacht je, nee, dit is toch uiteindelijk van Marwaij Kennende wat hij gewoon gaat doen? Dat laatste, omdat Van Marwijk zelden iets verandert en altijd heel erg vasthoudt. Nou ja, Alfons zegt het al aan wat hij heeft en wat hij uh, kent. Nou zegt Fons ook, daarom ben ik trainer van Den Bos en is hij bondscoach. Maar tegelijkertijd, Fons, je bent in goed gezelschap. Want kijk naar Kruijf en nog wat uh, mensen die toch wat een en ander te vertellen hebben. Die hebben eigenlijk ook al een tijdje geroepen dat het wel eens wat anders zou mogen. In ieder geval één controleur en die twee... Hij kies er dus toch weer voor om eigenlijk alles te houden zoals het is. Nou ja, ik heb, uh, ik heb vaak dezelfde mening als Cruijff. Ik heb vaak dezelfde mening als Cruijff, hoor dat overkomen nog wel eens. <laughs> ja, maar hij ja, heeft dezelfde mening als, als al jij. Ja. Want uh, Bas, als jij dan zo vertelt over die spelers die gereinigd zijn. op een gegeven moment kan dat natuurlijk zo'n hele groep toch gaan beïnvloeden, denk ik. Die kunnen de sfeer behoorlijk verpesten. Dat kan. Uh, en op het moment dat je een professional bent. weet je dat dit een onderdeel is van het voetbal. En zul je altijd proberen om je mond te houden. Uh, neem Huntelaar als voorbeeld. Die uh, kon dat wel in 2008 toen hij eigenlijk nooit speelde. Die kon dat ook nog in 2010 toen hij nooit speelde. Maar ik kan me voorstellen dat als je topscorer bent van de Bundesliga. En dit wordt het derde toernooi waarop jij eigenlijk niet speelt. En uh, ook voelt dat de eerste spits die daar wel staat van Persie keer op keer niet scoort. Dat je daar een keer genoeg van hebt. En dat je, dat, er komt een keer een moment dat hij in een interview iets vervelends uh, zegt. En dan heb je de pop aan het dansen. Maar voorlopig houdt hij zich... Uh, in. Maar ja, dat moment komt natuurlijk dichterbij. Dat, ho dat hoort erbij. Dat is menselijk. Wij gaan, Bas, met jouw goedkeuring even naar Denemarken tegen Portugal. Jan Roos, komen er nog kansen bijvoorbeeld? Jeugd, dat was een ongelofelijke kans voor Cristiano Ronaldo. En ik, en ik zucht en kreunde, oh, oh, oh, oh, want die had hier toch echt wel in moeten tikken. Het is de tweede grote kans voor Ronaldo in deze wedstrijd, maar dat was de beslissing geweest. Maar hij is absoluut niet in vorm, absoluut niet in goede doen. Maar die had hij moeten maken, weer helemaal vrij voor Andersen. Maar dan tikt hij de bal naast en dan kijkt hij een beetje vol ongeloof naar boven. En dan de Denen denken, mooi, doeltrap. En weer snel kijken of we de 2-2 kunnen gaan maken. Maar wat is er aan de hand met Cristiano Ronaldo, de grote ster van de Koninklijke. De grote ster ooit van Manchester United. Nog niks klaargespeeld op dit EK. En uh, ja, je zou hem bijna kunnen wisselen als je durft als coach. Want uh, hij doet echt helemaal niets goed tot nu toe in deze wedstrijd. En het is spannend. 79ste minuut, 2-1 voor Portugal. En de Denen die blijven natuurlijk hopen op een gelijkmaker. Aanval over de rechterkant, ik zei het al. Waar Mikkelsen heel goed is ingevallen. Nu op zoek naar Bender. Bender is dat uh, Quintrao, die de bal als laatste heeft aangeraakt. Nee, dus is het een doeltrap voor de Portugezen. 2-1 voor Portugal met nog ruim 10 minuten. De vond Groenendijk, uh, jij roept hier penalty. Ja, voor maar de hij, Denen. Hij krijgt hem volgens mij op zijn arm. Maar goed, ze staan er bovenop, dus het zal wel niet. <lacht> een, een, een arm met een dijbeen. Ja. Zeg, nog, nog even één keer door, maar. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo toch een beetje. Ja, is het verhaal van deze avond. Je, je hebt gelijk, Lucia, Ja, Ik schrijf het er gewoon in, het was na tien minuten al zichtbaar. Ja, maar je zei het al na tien minuten. Het maar. is bijna al die grote toernooien volgens ja, hij mij. Hij zit hier alleen voor de keeper. Hij heeft een zee van tijd. Nou, dit met zijn kwaliteiten. Dat is bij Real Madrid. 100 goal. Ik snap er ook helemaal niks meer van. We gaan nog even naar de politiek van vandaag. Want de lijst groeit nog iedere dag. Kamerleden die zeggen dat ze ermee ophouden na 12 september. Vandaag kwamen er dus twee nieuwe namen op die lijst. Bruno Braakhuis en Marico Peters, beide van GroenLinks. Onze politiek redacteur hans André en Wilco Boom... spraken met Peters en Braakhuis en vroegen hen naar hun motieven om af. Nee, voordat wij dat gaan doen, gaan wij eerst even... Oh, natuurlijk naar Jan Roes. Bentner, Bentner met zijn tweede treffer voor de Denen. En dat zat er een beetje aan te komen. Portugal verzuimde het af te maken in de persoon van Cristiano Ronaldo. En dan is daar Bentner, die lange spits, weer met het hoofd. En daar is dus die treffer waar de Denen zo listig, zo leep op loerden. En kijk, Ronaldo schudt zijn hoofd. Kan de haar wel uit zijn hoofd trekken. Want hij had die 3-1 op zijn schoen. Had hem moeten maken. En dan een minuut, anderhalve minuut daarna. Is het Bentner die er 2-2 voor maakt. En wat is dat ongunstig voor Nederland. De voorzet komt vanaf de rechterkant. Is op maat. Bentner in de korte hoek. Doelman, Patricio zit er nog aan. Maar kan een goal niet voorkomen. En dus is het 2-2 no in Le Tussen Denemarken en Portugal. Ja, vond Groenendijk ja. nadelig voor Nederland dit? Jazeker, ja, zeker. want je uh, zaten we helemaal niet op te wachten... waar we het al over hadden voor het programma, of voor de wedstrijden. Want als Nederland natuurlijk gelijk speelt tegen Duitsland... Ja, dan zitten we in het slechtst mogelijke scenario. Bas Stigeler, drinkt het uh, nieuws daar ook door... of is Nederland helemaal met zijn eigen wedstrijd bezig? Nee, dat drinkt zeker door. Het is niet zo moeilijk om dat uh, nieuws mee te krijgen... want er hangen in dit stadion twee grote schermen... waar de wedstrijd op wordt vertoond. En... Uh, de assistenten, een aantal assistenten stond daar naar te kijken. Eikelkamp, uh, Cocu en uh, nou nog één, ben ik even kwijt. Maar Cocu schudde echt met zijn hoofd op het moment dat die goal viel. Om maar aan te geven dat uh, ook hier iedereen ervan doordrongen is. Dat dat inderdaad een verschrikkelijke uitslag is. Stel dat het gelijk blijft bij Portugal. Stel dat Oranje gelijk speelt. Dan komt er een salonremise aan tussen Denemarken en Duitsland. Die in de laatste wedstrijd dan tegen elkaar allebei genoeg hebben aan een punt. Dus dan wordt het een hele vervelende zondag. Ja, want uh, kortom, als Nederland wat er gebeurt, twee keer... Gebeurt, maar laat alsjeblieft Portugal winnen. Ja, ja. want wacht even Bas. Uh, zo snel ben ik niet. Als Nederland twee keer wint, ook dan is het niet genoeg. Ja, we... nou, dan moeten we weer een hele andere rekensom erop gaan loslaten. Ja, dat Kijk, kan als je dat kan natuurlijk Tuurlijk kan dat. Uh, maar dan heb je een hele andere rekensom. Ik, het vervelende is dat als deze wedstrijd... Uh, laat ik het zo formuleren. Als Portugal niet wint, dan zou je zelf vol aan de bak moeten. Als Portugal wel wint, dan heb je nog een kans. Ook al uh, heb je zelf geen resultaat. Even helder, als Nederland twee keer wint... zijn ze gewoon gaan door. Ze door, ook met deze stand. Okay, met nou, dat vind punten. ik dan nog een redelijk geruststellende dus, uh, gedachte. Uh, we hebben het nog in eigen hand, maar het is veel ongunstiger geworden... als die wedstrijd vanavond uh, gelijk zou eindigen. Volgens mij toch even eren wie eren toekomt... want jij zei hier, niet op de zender, maar dat ligt aan ons... kwartiertje naar rust, die denen gaan er wel gelijk maken, ja, dat voelde ik wel een beetje aankomen. Want de Portugezen die weigeren ook om die trekker over te halen. Hè, want die hebben wel de kansen gehad om die derde te maken. Met name Ronaldo zal het zich aanrekenen. Maar het feit blijft dat die Denen blijven maar gaan en blijven maar knokken. Geblesseerde of niet, er komt een ander in. Er komt een perfecte voorzet. En wie staat daar weer? Bentner. Ja, dat is toch de man ook die vandaag twee, koppend, twee keer koppend scoort. Dat is ongelooflijk. Gaan we toch nog even naar de politiek toe. Dat GroenLinks, ik vertelde u het al, ik ga het niet helemaal meer herhalen. Hans Andega en Wilko Boom gaan met Peters en Braakhuis van GroenLinks praten... en vragen naar hun motieven waarom ze afzwaaien. Meneer Braakhuis, u stopt ermee. Waarom? Ja, er zitten hele leuke kanten aan dit werk. Maar aan de andere kant ja, wordt er ook een enorm beslag uh, op je gelegd. Uh, ja, je bent eigenlijk Kamerlid 24 uur per dag, 7 dagen per week. En, uh, dat is dat toch een eer, Zeker, zeker. En ik, ik heb het dus ook voor een deel ontzettend leuk gevonden. Uh, en aan de andere kant, ja, sommige mensen die, die, die gaan beter om met die inbreuk op je privacy dan, uh, dan, uh, dan anderen. Ik, ik vind dat een moeilijk aspect uh, aan dit vak. Het is natuurlijk één groot uh, theater, zou ik maar zeggen. Maar dat theater draait altijd door. Dus ik heb echt gewikt en gewogen. En ik, ik heb me aanvankelijk ook nog gekandideerd natuurlijk. Maar uiteindelijk toch deze knoop doorgaat. Maar er is in de fractie spanning geweest... wel of niet instemmen met die Kunduz-missie. Uit de verhalen van Tovek Dibi van de afgelopen weken... kreeg je toch te horen dat dat heel hoog opgelopen is in de fractie. Ook dat het toch in de fractie de verhoudingen niet helemaal lekker waren. Dat zou ook een reden kunnen zijn om ermee te stoppen. Natuurlijk was dat koendersbesluit hartstikke moeilijk. Uh, laat dat duidelijk zijn. En uh, in elk team uh, kan wel eens een situatie ontstaan... waar je het samen even moeilijk hebt. Uh, maar je moet daarna ook weer, uh, weer vrolijk met elkaar door kunnen. Dus, dus nee, dat, dat speelt voor mij in deze afweging geen rol. En het is ook niet zo dat u denkt dat uh, GroenLinks... onder leiding van Jolanda Sap te veel aankoerst op, op regeren... en te weinig op uh, een actiepartij zijn uh, zoals GroenLinks dat het, in het verleden meer was? Yo, ik ben gekomen uh, in de tijd van Femke, zou ik maar zeggen. Jolande zet die lijn gewoon door. Dat is een lijn waar ik uh, me in herken. En natuurlijk, als je als politieke partij uh, je programma wilt kunnen uitvoeren... Ja, dan zul je toch ook moeten streven naar de macht. Dat is ook een van de doelen voor een politieke partij. En dat is langs de weg van de macht je partijprogramma's in uit te voeren. Dus de koers van voorheen Halsma en nu SAP is voor u niet de reden om ermee te stoppen? Absoluut niet. Nee hoor, dat is uh, ook mijn lijn.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 Mariko Peters gaat dus uit de politiek. De laatste minuten gaan we in van Denemarken Portugal 2-2. En wij zitten zo op een Portugees doelpunt te wachten, Jan Rolfs. 87 e minuut. We zagen een voorzet van Nani. Portugal nu vol op de aanval met Quintrao. Die aan de linkerkant nu gaat voorzetten over Ronaldo heen. Daar is Varela. De spits is ingebracht. En die scoort. Daar Dankjewel, is dan dat, dat Jan. doelpunt van Portugal. Alsjeblieft, Nuzella. En Varela in de ploeg gekomen. De spits van Porto. Nog een spits erbij. Geen Almeida. En het is feest bij de Portugezen. Het is een berg van Portugezen. En alle Portugese fans in Le Fos vieren feest. Want het is een treffer voor Portugal. Die Cristiano Ronaldo al lang, al lang had moeten maken. Maar nu is het Varela die de bal knap schiet achter Andersen. En dus is het 3-2. Scheidsrechter Thompson. Gebaard de Portugese spelers weer terug te gaan naar eigen helft. Want de Denen zullen nu alles op alles zetten om nog een gelijkmaker te maken. Ronaldo loopt er een beetje beduust bij. Maar het is Quintrao vanaf de linkerkant die voorzet. Ronaldo kan er niet bij. En een uit de draai Goed getrapt door Varela. Vals zijn keurig handjes op de rug om geen hens te maken. En dan gaat de bal langs. Andersen een puntgaaf doelpunt van Varela. En dus is het 3-2 voor Portugal. En is er alom hoop voor Oranje. Vons Groenendijk, die Varela, viel ook al heel goed in overigens tegen Duitsland. Toen scoorde hij niet, dit is een bijna wat merkwaardige actie. Wat heb mij het over de bal in nou, Mag ik zeggen dat Paul ze iets meer aan de bal had moeten verdedigen? Of, ja, of... Het was, het, wat je, ze, je zegt het goed. Het, hij, hij wil hem in eerste, in eerste instantie wil hem vol op slof nemen. Waar, en normaal vliegt zijn bal stadion stadion, hij raakt hem helemaal verkeerd... waardoor het een, een, een wat een rare vreemde aanname lijkt. Ja, en uit de draai schiet hij hem verwoestend in. Ja, een prachtig doelpunt, maar de aanname zat echt 100% geluk bij. Maar toch, deze jongen kwam eerder in en voorkomt een beetje dat vriend Ronaldo echt de slemiel van de naam. Die had alles over zich heen gekregen. dus ja, die 2-2 gebleven Absoluut, hij, hij mag hem, Ronaldo mag deze Varela echt heel dankbaar zijn. Want uh, dit is waarschijnlijk het winnende doelpunt, al mag je dat nooit zeggen tegen Denemarken. Maar laten we wel wezen, als het vandaag gelijk was geworden... dan had Ronaldo echt het kind van de rekening geweest ja. in Portugal. Nog anderhalf minuut officiële speeltijd, zal vast iets bijkomen. Als je nou naar het niveau kijkt, even los van die gemiste kansen van Portugal... is het een wedstrijd op hoog niveau, vind je? Nou, dat niet. Uh, het is niet een super hoog niveau. Ik heb uh, gisteravond heb ik bijvoorbeeld een, uh, een wedstrijd gezien... Ja, dat vond ik een geweldige wedstrijd, Rusland-Polen... Um, dat, dat was een, uh, een wedstrijd waarin alles zat. Een heel snelle omschakeling. was vandaag een, een wat minder hoog tempo. En, en wat meer balverlies. En ook wat slordiger van beide kanten. Maar wel, een uh, wel zeker, zeker Denemarken blijft vechten. En Portugal uh, had het al lang eerder in het slot moeten gooien. Hebben ze niet gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze toch een beetje geluk. En winnen ze waarschijnlijk toch nog met 3-2. Jan Roefs, gaan, we gaan weer luisteren hoe het uh, echt uh, aan toe gaat. Tussen Denemarken en Portugal. 90 ste minuut om precies te zijn 89 minuten en 22 seconden als Varela weer ruimte krijgt met naast hem Ronaldo. Nee, die loopt daar links. Maar de Portugezen denken, die geven de bal niet meer. Maar naar Varela de bal, die heeft hem nu aan de rechterkant op richting de hoekvlag. Wordt daar verdedigd door Kroondeli en Kroondeli ontfrutselt hem de bal en dan maakt Varela een overtreding. En is het een vrije trap voor Denemarken. Hoeveel tijd is er nog? Bijna 90 minuten gespeeld op de klok in Levof. Het doelpunt dus van Varela. Waar Ronaldo zoals gezegd al lang had moeten scoren. De Denen gaan nog wisselen. Het is me even onduidelijk wie erin komt. Ah, daar is Lasse Schöne. Die wordt nog ingebracht voor Kroon Kroondeli. Lasse Schöne dus nog in de ploeg gebracht. Niet echt een spits, Maar daarvoor loopt Bettner. En die heeft een neusje voor het doelpunt. En het wachten is nog op misschien een vrije trap of een hoekschop voor Denemarken. Dan gaat iedereen mee naar voren om te proberen de gelijkmaker te maken. Bij Portugal is Nani uit de ploeg gehaald. Dat is dan echt Portugees. Dan brengen ze Rolando, een verdediger, om die 3-2 voorsprong te gaan verdedigen. En normaliter kunnen de Portugezen dat als geen ander. Vier minuten extra hebben we, waarvan er een halve minuut al is gespeeld. Als Paulsen de bal naar voren ramt richting Bentner. Maar dat wordt goed verdedigd door Peppe. Maar die kopt de bal meteen weer naar de Deense gelederen waar Eriksen... Het uh, balletje breed legt op Jacob Palsen. De invaller dus. Die is gekomen voor het Siemling al in de eerste helft. Dan een uh, aardige demarage. Balletje breed op uh, uh, Eriksen. Het is halverwege de Portugese helft. Als Paulsen de bal heeft aan de linkerkant. Voorzet natuurlijk richting Bender. Maar die uh, wordt niet bereikt. Ronaldo kopt breed. En dan moet er een uh, sprintje worden getrokken door de jonge Nelson Oliveira. En die heeft nu heel veel ruimte. Ronaldo loopt zich vrij. Oliveira, randstrasselgebied bij de Denen. Maar er zit een goed Deens voetje tussen. En dan Ronaldo. Ja, dit is pure frustratie. Raakt daar vol de benen. En krijgt geel van de referee van de scheidsrechter Greg Thompson uit Schotland. De frustratie zit hoog bij de grote ster van de Portugezen. Bij de grote ster van Real Madrid. Geen doelpunt gemaakt. Portugal dus wel op 3-2. Dat zou belangrijker moeten zijn. Maar zoiets neem je toch mee als speler. Als je zoveel kansen hebt gemist. Inmiddels al bijna twee minuten van de vier minuten extra gespeeld. Ronaldo schokt wat. En we kijken nog eens een keer naar de herhaling van die overtreding die hij maakt op Kvist. Waarvoor hij volkomen terecht dus een dikke vette gele kaart krijgt van scheidsrechter Craig Thompson. Die verder goed heeft gefloten de arbiter uit Schotland. Alle spelers van de Portugezen staan voor de dugout. Kijken naar de klok. Hoe lang nog? Inmiddels 2 minuut en 5, 92 minuten en 5 seconden gespeeld. Als Varela weer de bal heeft, kopt hem door. Spurt er dan achteraan en Paulsen uh, wint dat duel. Tikt dan terug naar de doelman. En dan gaat uh, Stefan Andersen natuurlijk trappen. Ver richting Bentner. Maar daar staat uh, Bruno Alves toch ook een goede kopper naast Peppe. Dat centrale duo is natuurlijk wel oké okay achterin bij Portugal. Alleen Cristiano Ronaldo nu voor. Lange trap van Simon Kjaar. Daar is Bentner, kan hij uh, ontvangen op de borst. Nee, het is Akker de aanvoerder, die nu ook helemaal mee naar voren gaat. De centrale verdediger, alles op alles zet om die gelijkmaker te maken. En het is die lange, wat slungelige Rolando, de invaller, die dan de bal heeft. En dan probeert Ronaldo te zoeken voorin. Die jaagt en uh, maakt daar bijna een overtreding op Simon Kjama. maar houdt nog net zijn benen in, anders was het twee keer geel geweest en wegwezen. Maar opvallend eigenlijk dat, en dat durft hij natuurlijk niet... ...Paulo Bento, Ronaldo niet wisselt... ...maar die andere spits eruit haalt Nani. De, de Denen dan, de Denen met een enorme kans... ...maar het schot wordt ruim gemist door Schöne. Die dus is ingebracht. Grote kans voor, ja, laten we zeggen... ...aan de rechterkant van het Sassouk-gebied. Er stond niemand meer voor Schöne. En hij haalt uit, maar mist toch royaal zo'n anderhalve meter over het doel. En een teleurstelling bij de Deense supporters. Wat een kans voor Lasse Schöne... Maar hij kan de bal niet drukken, hangt een beetje te veel achterover, raakt de bal niet goed. En de kans is verkeken en de bal wordt met gejuich ontvangen in het Portugese vak. De knal van Lassene Schöne. Zal het de laatste kans zijn voor Denemarken? Dat moet haast wel, want we hebben bijna 94 minuten gespeeld. De 4 minuten extra zitten er bijna op. Nog 15 seconden. Thompson loopt daar een beetje in de buurt van de middencirkel. Ik dacht eventjes dat hij ze afluiten, maar hij fluit voor duwen. En een vrij trap voor Portugal. En dit kunnen ze als geen ander. Ze chokken rustig naar die bal. Tikken hem nog eventjes weg. Leggen hem rustig neer. Spelen de tijd uit. Dus Portugal gaat hier winnen. Want daar is het eindsignaal van Craig Thompson. Matige wedstrijd. Maar uiteindelijk winnen de Portugezen. Ondanks de twee goals van Bentner voor Denemarken. faalde Cristiano Ronaldo volledig in Le Fou. Maar is het te danken aan die knal van Varela dat de drie punten uiteindelijk naar Portugal gaan. En is er dus hoop vlak voor de wedstrijd voor Bert van Marwijk en zijn mannen. Want, Fonds Groenendijk, laten we ons daar dan maar even op concentreren. Drie punten hebben de Denen. Drie punten hebben de Portugezen inmiddels. Drie punten hebben de Duitsers. Wij staan op nul. Overwinning zou helemaal mooi zijn. Dan staan we alle vier op drie. Maar bij een gelijk spel. Nog even voor de goede orde. Dan hebben we ook nog kans. Hè? Want dan moet je van Portugal winnen om over Portugal heen te gaan. En dan ben je wel afhankelijk dat Duitsland natuurlijk wel zijn werk doet tegen de Denen. Opluchting ongetwijfeld bij de Oranje-fans in Garkov en natuurlijk bij de spelers. Een klein half uurtje geleden gaven wij u de opstelling van Oranje. Alleen Matthijsen is er ingekomen, de enige verandering. Was Degeler, jij hebt nu ook de opstelling van Duitsland. Heb je daar nog verrassingen? Nee, dat zijn dezelfde elf als de eerste wedstrijd van de Duitsers op dit toernooi tegen Portugal. Dat is ook niet onlogisch als je die wedstrijd met 1-0 wint. Er stond achter de naam Bastian Schweinsteiger een klein vraagtekentje. die heeft, zoals jullie weten, in de Champions League finale wat problemen gekregen met de kuit. Hij heeft een wat aangepaste voorbereiding gedraaid. Maar speelde tegen Portugal wel. Toen dacht iedereen, zou hij dat dan een paar dagen later wel weer kunnen? Nou, dat blijkt dus. Tony Kroos zal daar een beetje teleurgesteld over zijn wellicht. Want die zou hebben gespeeld als Schweinsteiger niet kon spelen. Maar die speelt dus wel. Zelfde elf van de Duitsers. Neuer in het doel. Boateng, Hummels, Badstuber, Laam. Kedira Schweinsteiger, Müller, Özil, Podolski, Gomez. En Bas nog heel even, want er werd hier en daar gesuggereerd in Nels de Nederlandse pers dat het tussen Gomez en Kloosje ging. Maar Gomez na zijn doelpunt uh, is toch wel redelijk onomstreden. Ja, als jij een wedstrijd beslist uh, tegen Portugal, de eerste van het toernooi, dan moet het wel heel raar lopen, wil je ernaast worden gezet. Ja. Kloosje heeft het overigens in het Duitse elftal altijd zo uitmuntend gedaan dat dat de discussie wel voedt in Duitsland. Mm. Maar ja, als je kiest voor Gomez en hij maakt de winnende, dan laat je hem staan. Vons Groenendijk, uh, de Duitsers hebben hun opstelling ook niet gewijzigd... maar dat vind jij wat logischer, geloof ik, dan dat dat bij de Nederlanders gebeurd is, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker logisch. Ook Hummels achterin. Uh, Mert Sakker, uh, ja, die is zijn plaats kwijt, lijkt het. En uh, de jonge Hummels, die uh, is ook blijven staan naast Badstuber. Nee, dat elftal ziet er heel goed uit. Met name ook op het middenveld hebben ze natuurlijk ongelooflijk veel kwaliteit. En, en, en waar zit de zwakke plek van dit Duitse elftal? Als jij van Marwijk was, wat zou je ze meegeven vanavond? Ja, nou goed, uh, toch in dat, uh, in dat uh, centrum. Ja, daar had ik persoonlijk toch graag uh, een keer Huntelaar gezien. Maar nee, goed, maar ik bedoel bij de Duitsers. Waar, waar, ja, waar zit de nou, zwakke goed, plek van dat, Duitsland? Dat centrum, dat centrum. Ja. En dat bedoel ik. Dus, dus daar had ik graag Huntelaar tegen zien spelen, uh, bedoel ja, ik. Ja. Um, <laughs> omdat ook die Badstuber, ja, dat is toch uh, ook een jongen die, uh, die, ja, die heeft moeite ook in de Bundesliga om, uh, ja. om tegen Klaas Jan te spelen. We hadden eerder uh, vanavond de voorzitter van het Europees Parlement hier in de uitzending, ja. Martin Schulz, Duitser. Die zei eerste helft Arjen Robben mist een penalty. Tweede helft Schweinsteiger mist een penalty. En zijn favoriet Podolski zal uiteindelijk de 1-0 maken. Heb jij ook zo'n prachtig ja. uh, nou ja, ver gezicht voor vanavond? Als van, je uh, voorzitter bent van het Europees Parlement. Ja, dan ja. kan je het weten. Hè? Ja, dan kan je het <laughs> weten. En dan komt hij inderdaad met iets wat, wat mogelijk is. Maar ja, zo kan ik er ook nog wel een paar verzinnen natuurlijk. Dus uh, laten we eerst maar eens gaan kijken zo. Toch even, Fons. Uh, in Duitsland is de algemene mening... Uh, wij winnen die wedstrijd. En in Nederland is het een soort 50-50 gevoel. Geeft dat ook wel een beetje aan... dat de Duitsers alles objectief bekeken met elkaar gewoon de favoriet zijn voor deze wedstrijd? Ik denk dat Duitsland ook de favoriet is. Um, als we nog even terugdenken aan die, uh, aan die gevoelige 3-0 uh, aantal maanden geleden. Weliswaar met een uh, wat ge gemankeerd elftal bij Nederland. Maar ja, toch gewoon de favoriet vanavond. En, uh, het zou mooi zijn als we allemaal vanavond op drie punten zouden staan. Ja. Ja. We hebben een uh, ongelooflijk spannend half uur achter de rug. Uh, jij blijft gewoon zitten, Fons. Uh, Tom en ik zijn er klaar mee voor vandaag. De komende uren worden natuurlijk echt spannend. En daarvoor komen hier zo Robert Meder en Herman van der Zand. Zie ik hem al, Herman komt ook zo. Ja. Veel plezier heren, Zitten op, wij uh, scheuren eruit, zodat naar huis, we er nog iets van kunnen iedereen zien. Iedereen wil kijken, kwart voor negen is het zover, eerst voorbeschouwen en dan de wedstrijd der wedstrijden. Nog even voor de goede orde, dus Portugal versloeg, Denemarken heeft drie punten, de Denen hebben drie punten, de Duitsers hebben er drie en wij hebben er nul, maar we spelen nog dan tegen de Duitsers van. vanavond. Heel genieten veel van plezier vanavond. allemaal. Rustig praten. Op het EK voetbal. Wat kun je dan? Dan wil je de bal geven van snijden. Schiet in de bal. En dan gaat Verpersi scoren. Kom bang! Geef je visitekaartje af Uiteindelijk... zometeen kwak voor 9 is het erop op de ronde. Rob op 18 meter van de goal. we gaan we schieten gaan we scoren, Robben de kraker. Nederland-Duitsland. Goeie bal te snijden op Huntelaar. Huntelaar gaat scoren. Luister naar Radio 1 Sportzomer en mist niks van het EK.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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking. We zijn er bij Esso trots op dat we brandstoffen ontwikkelen... die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien...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 Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren anno nu. ABN AMRO. De bank anno nu. Holland Festival met Tabula Rasa van Arvo Pert. Concerto Grosso nummer 1 van Schnietke... en een wereldpremière van de Estlandse componist Toivo Toelef. Uitgevoerd door de Radio Philharmonie... op 14 juni in Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via hollandfestival.nl. Dit is Radio 1.